Gisteren kregen Brabanders met een lichte verkoudheid of koorts het advies om dit weekend thuis te blijven. Israël denkt erover om Nederlanders niet meer toe te laten uit angst voor het coronavirus. Sinds, sinds enkele dagen zijn reizigers uit Duitsland, Frankrijk, Spanje, Oostenrijk en Zwitserland al niet meer welkom. Een begrafenis in Baskeland, in Noord-Spanje, is de grootste besmettingshaard van het land geworden, meldt de krant El Pais. Meer dan 60 bezoekers en hun contacten zijn besmet geraakt. De leden van de PvdA willen een progressief akkoord met GroenLinks sluiten... maar ze willen niet met een gezamenlijke kandidatenlijst aan de verkiezingen meedoen. Op het PvdA-congres in Nieuwegein is gestemd over de twee voorstellen. De meeste leden willen wel toewerken naar een soort gezamenlijk verkiezingsprogramma op hoofdpunten... maar een lijstverbinding gaat hen te ver. Eerder deze week kondigden de PvdA, GroenLinks en de SP aan... dat ze samen willen proberen de belastingplannen van het kabinet bij te sturen... Een grote groep PvdA-leden vindt deze linkse samenwerking niet ver genoeg gaan. De Amsterdamse zaalvoetbalvereniging Maccabi zet bij risicowedstrijden beveiliging in... om antisemitisch geweld tegen spelers te voorkomen. De clubvoorzitter zegt in NRC dat hij vindt dat de KNVB te weinig doet... met meldingen van antisemitisme. Wat de beveiliging inhoudt en hoe vaak die wordt ingezet wil hij niet zeggen. Het weer zonnig, al blijft een bui mogelijk. Het is 8 tot 10 graden.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 Op de N9 van Den Helder naar Alkmaar zorgt het ook voor 10 minuten vertraging tussen Bergen en Heilo. Op de N201 is het druk van Hoofddorp naar Zandvoort tussen Heemstede en Bentveld. Je hebt daar een kwartier vertraging. Net als op de N245 van Schagen naar Alkmaar tussen Sint Pancras en Schorel. Wat ook opvalt is een pechgeval op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen Hoorn en Purmerend Noord heb je 10 minuten oponthoud en de rechterrijstrook is dicht.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 Stop Een orator in the end of time. I will never meet the finish line. But I'll come home at last. Davina Michelle met Beat Me hier op ZFM Zandvoort. En u luistert naar een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. En uh, ja, helaas niet met Rob en Albert Jan vandaag. Maar met uh, mijzelf en natuurlijk, Cor Draaier. Goedemiddag, Koord. Ja, goedemiddag. En, en het is inderdaad. Uh... Gelukkig maar dat wij er zijn, want anders was er geen programma. Nee, zeker. Nee, we wensen Rob Harms veel sterkte toe vanaf deze plek. Want Rob Harms is ziek. En Albert Jan die, uh, had zoiets van... Nou, als, Albert, als, als Rob er niet is, dan doe ik het ook niet. Ja, nee, wat gaan dat zou toch twee duur. Ja, het, het is even zoeken naar de jingles. Want ja, die staan natuurlijk ergens op een, uh, op een minidisc. Die kunnen we even niet vinden. Dus we doen het even zonder een uh, achtergrondjingletje. Wat gaan we vandaag doen? We gaan om kwart over twee bellen met uh, Willem van Densen. Die is op het circuit en die gaat iets vertellen over de finale vier. Hoe het er daaraan toe gaat. Om uh, half drie is het weerbericht. En om kwart voor... Wie, sorry, kwart voor drie is er uh, Joop van Nes. Want SV Zandvoort speelt tegen DVVA. Uh, vervolgens hebben we om half vier hebben we de evenementenagenda. En kwart over vier Pit Report. Om half vijf Dier van de Week. En om kwart voor vijf het Gedicht van de Week. Ook daarvoor zoeken we nog de muziek. Maar <laughs> misschien dat ik ja. op Harms even kan melden welk nummer dat nou precies was. En dat is het. Uh, en natuurlijk het heel veel Zandvoortnieuws tussendoor. En we gaan het allemaal horen en zien. En de muziekkeuze wordt vandaag gedaan door uh, onze goede vriend Roy van Buringen. Ja, we hebben natuurlijk heel veel gezellige muziek. We gaan lekker het zweertje natuurlijk van Zandvoort op zaterdag in uh, heel veel volbrengen, hoe u het gewend bent, hier in ieder geval in onze Zandvoortse Eter. Dit proberen. is uh, nog steeds ZFM Zandvoort op zaterdag. En uh, we gaan er uh, gewoon een uh, leuke uitzending van maken. Dus uh, dat en meer zometeen hier op bij Zandvoort op zaterdag. Making you, standing in a vision, they did a great job raising you When I create, you're my muse The kind of smile that makes the news Can't nobody throw shade on your name in these streets Triple three, you a boss, you a bank, you a beast You make it easy to choose You got a mean touch, you can't refuse No, I can't refuse it Picture perfect, you don't need no filter Just make them drop dead, you a killer Shower you with all my attention Yeah, these are my own the upper hand now. Don't need a sponsor, no. You're the brand now. You're my right? my Colorado. Got that ring, just like Toronto. Love you now. Let him on tomorrow. That's how I feel. Act like you know that you are. You're perfect. You don't need no filter. Gorgeous, make them drop dead. You a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions Stay in the kitchen cooking up, cut your own bread Heart full of equity, you're an asset Make sure that you don't need no mentions Yeah, these are my only intentions No cap, no pretending, you don't need mentions I'm saying goals. they don't wanna be independent Tell them to mind your business, we in our feelings It's 50, 50 percentage, attention we need ...informatie hoor je hier natuurlijk bij ZFM Zandvoort. Het lekkerste station van nu Zandvoort. Zometeen bellen we met Willem van Densen... ...die op dit moment nog even niet bereikbaar is. Dus we gaan het zometeen gewoon nog een keer proberen. Maar dat doen we gewoon met muziek. Zometeen nieuws in het kort. En natuurlijk om niet te vergeten... ...Willem van Densen, want uh, wat gebeurt er op Park Zandvoort? I've been trying to keep my distance, but in an instant, you break me down. I know better than I want you, but I succumb to you without a doubt. Now the water is rising and I'm too tired to swim, and my lungs just can't take it, but I keep breathing you in, so tell me lies, tell me painted truths,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 Ja, heerlijke muziek hier bij Zandvoort op zaterdag op ZFM Zandvoort. En uh, Cor, uh, jij, hebt het, uh, ja, jij hebt toch uh, wat uh, nieuwtjes, toch? Ja, want het is, uh... het is natuurlijk uh, de laatste tijd... Alleen maar in het nieuws, het coronavirus, het COVID-19... want die verspreidt zich langzaam over het Europese continent. En inmiddels zijn er ook in Nederland enige besmettingen vastgesteld. Nou, de gemeente Zondvoort werkt nou samen met de veiligheidsregio Kennemerland de VRK... en de GGD Kennemerland om zich voor te bereiden als het virus ook in onze regio opduikt. Ja. Nou, de GGD volgt de ontwikkeling en heeft dagelijks contact met de Rijksoverheid... huisartsen, ziekenhuizen en bijvoorbeeld Schiphol. Want ja, dat is natuurlijk wel een heel groot risico... Daar komen ze van 136 landen iedere dag aan. En ja, je weet natuurlijk nooit of iemand wat heeft. En nee. Het is een incubatietijd van 14 dagen. Dus het kan zomaar zijn dat iemand dat coronavirus heeft... en dan pas als hij thuis is, erachter komt dat hij het heeft. Want het moet dan wel eerst geconstateerd worden. Iedereen voelt zich wel eens niet lekker. Het is eigenlijk een soort griepvirus. Uh, er zijn heel veel mensen die zijn gewoon herstellende... of die hebben het gehad en die zijn gewoon beter. Alleen het is voor wat oudere mensen die al wat hebben, die al een beetje ziek zijn... is het natuurlijk heel gevaarlijk. Ja. Want het geeft ernstige longklachten. Nou, de, de GGD die informeert de burgemeesters als het nodig is. En de VRK heeft draaiboeken klaar liggen... voor als het virus ook in onze regio komt. Nou, dat is ook rechtstreeks van invloed op de Formule 1... bijvoorbeeld en het Songfestival. Maar daarover later meer. Zeker weten, Cor Draaier. We gaan zo meteen weer verder natuurlijk hier bij Zandvoort op zaterdag... met nieuwtjes en nog heel veel andere muziek en informatie. Zometeen natuurlijk ook nog Joop van Essen op de velden van SV Zandvoort. En dat en veel meer. We gaan luisteren naar One Day Fly. Ken je het nog, de cabaretiers die dat liedje uitbrachten tien jaar geleden? Cor? Ik geloof het wel, ja. Maar la, laat maar horen. Ik ben echt nieuwsgierig. Oh ja. Ja, ja, ja. ja. ja, ja.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 Vlieg, staat op nummer 1 Een commercieel succesje Gebruikt door John de Mol Ja, dat rijmt dus niet als. Ja, wat, wat rot dat nou? Het gaat toch om de mening? Ergens in een houten varkenskot in Almere Worden 17-jarige pubers Tot op het bot uitgebeest Een snel commercieel succesje Iedereen vindt je En de dan gerin ik dan vreet ik mijn lol op.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 Dat is zeker logisch. Dit waren de jongens van de kopspijkers met One Day Fly. Ja, Cor, jij hebt even nieuws. Ja, ik kreeg een berichtje van de technische dienst... dat de zender van ons, die, de antenne met name die op het Palace Hotel staat... die heeft wat stormschade opgeleverd. Het kan zijn dat u net drie minuten enige ruis heeft gehoord... of dat er nog ruis gaat komen. Dat is maar een hele korte periode, want de antenne moet even rechtgezet worden. En aangezien die antenne uh, straalt, willen ze dat graag doen zonder dat die aanstaat. Dus de zender zal dan even worden uitgezet. Het zal maar een aantal minuten duren, maar we komen gewoon weer terug. Dus blijf lekker luisteren naar CFM's antwoord hier op 160.9 FM. 6.9 FM, dit is nog steeds Zandvoort op zaterdag. Helaas zonder Rob en Albert-Jan, maar met Koor en Roy. En niet Koor en Don, hè? Nee, nee, nee, nee, dat doen we niet aan. We gaan langzaam op naar, naar, naar, naar, naar, het weer. Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het blijft op deze zaterdag op een lokale bui na droog en geregeld schijnt de zon. En bij een zwakke tot matige westen tot zuidwestenwind stijgt het kwik naar 9 graden. Vanaf morgen wordt het weer uitermate wisselvallig met een komen en gaan van storingen en de zondag verloopt bewolkt met enige tijd regen en aan zee een krachtige zuidwestenwind. De temperatuur wordt een 1 graadje hoger dan vandaag en dat wordt dan wel 10 graden. Na het weekend neemt de wind weer flink in kracht toe en vooral dinsdag en woensdag waait het aan zee stormachtig met kans of zware windstoten. Verder gaat het vooral later op maandag en ook dinsdag flink regenen. De temperatuur stijgt naar een graad of 10, 11. Maar dinsdag kan het wel 12 graden worden. Aan het einde van de week gaat het kwik langzaam weer wat omlaag. Dus ja, als je dan het weerbericht ziet, dat is echt uh, voorjaarsweer. En dat, is, uh, dat betekent dat de zomer eraan gaat komen, Roy. Ja. ja, heerlijk hoor, daar heb ik wel zin in. Dat is weer hoogste tijd. Het is weer veel te lang koud geweest met veel te veel stormen. Drie stormen achter elkaar. Maken. Ja, en heel veel regen. waar waard je jasje hier. Heb, je er, heb jij er ook last van gehad in, uh, in Duitsland? Ja, ik werk op een boot. Hè, en uh, wij, wij waren zelfs één uh, volle week in de haven. Omdat het gewoon te erg was, er waren golven van, uh, van 9 meter op, uh, op de Noordzee. Nou, dat, uh, dat kan het schip niet hebben. Die kan uh, golven tot 6-7 meter hebben. En daarboven wij krijgen ook een weersverwachting. Maar het is iets anders dan Rico Schreuder dat doet. Wij krijgen iedere zes uur krijgen wij van vier verschillende meetstations, die dan uh, beoordeeld worden door mensen, ja. een, een weerbericht. En daarin staat dan uh, ja, de hoogte van de golven, maar ook de zwel. Hè? Want je hebt dan ook uh, de zwel die dan altijd is. En, en, en dan de wind uh, windrichting. Of winter. Altijd weer. Zie op je Zandvoortse Eter. 106.9 FM, dit is nog steeds Zandvoort op zaterdag op CFM Zandvoort. En uh, we zijn weer de lucht in, hoorden wij net van de TD, dus wij zijn weer blij. En uh, ik hoop u thuis ook uh, heeft u ook een tip voor de redactie. Stuur gerust een e-mailtje naar redactie .nl. Uh, Wij gaan even naar muziek en dan hoort u zometeen hier op de Eter Joop van Es.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 Hung ahead head and said, son Papa was a roan in the snow Wherever he laid his hat was his home and say that Papa never worked a day in his life, and Mama, some bad talk went around town saying that Papa had three outside children and another wife, and that ain't right. Heard some talk about Papa doing some storefront preaching, talking about saving souls, and all the time leeching, dealing in debt and stealing. Folks say Papa never was much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking. Mama, I'm dependent on you to tell me the truth Mama looked up with a tear and I and see her son. Papa was a rolling stone. well. well. Lekkerste muziek hoor je hier op ZFM Zandvoort. En ik denk zomaar dat de volgende persoon deze muziek zeker ook aanspreekt. Dat is niemand minder dan Joop van S. Goedemiddag Joop, hoe is het daar op de Zandvoortse velden? Goedemiddag Roy. Koud, winderig. Ja? Dat is heel zandvoort, denk ik. Ja, vanmiddag wedstrijd tegen DVVA uit Amsterdam, een studentenvereniging. Een vereniging waar Zandvoort uh, in het verleden regelmatig. Uh, ...problemen mee heeft gehad. Het werd wel gewonnen, maar er werd ook een stevig verloren af en toe. En uh, ze zijn twee jaar geleden zijn ze weer teruggekomen in die tweede klasse. En sinds die tijd heeft Zandvoort niets van ze gewonnen. Wel, eh... Ooooooh! Gelijk gespeeld, maar niet gewonnen. En vandaag is, is dus PvdA tegenstander. Zandvoort moet winnen, als dus ze moet. Zou moeten winnen om de tweede periode titel te pakken. En uh, als, ze de, als ze winnen, dan hebben ze die in ieder geval. En als dat ook nog eens een keertje uh, ANVJ uh, verliest, dan staat Sandford weer bovenaan. Ja, zover is het nog lang niet. Voorlopig staat Sandford in de vijfde minuut met 1-0 voor. Jeffrey Samsing werd in het strafde neergelegd door de keeper. kreeg meteen een gele kaart en een penalty. En uh, de huidse Christine, die kon nu wel achter de keeper werken. <tieft> Juist een prachtige bal van Samsing vanaf de eigen helft. Een hele hoge bal. En die keeper kon hem nog maar net over de lat heen tikken. Dat het dus een corner ko is voor Zandvoort. Maar dat is dat? Beter verdiend. Prachtige bal van uh, Samsung En Zandvoort is dus voorlopig goed bezig. We spelen het op dit moment in de negende minuut. En ik maak versterk dat er nog meer doelpunten moeten gaan komen, Roy. Nou, als er nieuws is, dan horen we jou zeker nog even terug. Ja, zeker. Dankjewel Joop van Esdaard. Hmm.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 And my love En dan ben je zo in, uh, in gesprek en dan vergeet je gewoon dat de muziek afloopt. Ja, dat oh, is jouw oh, oh, taak, Roy. Ja, dat is dat jouw wel een slechte taak, taak hè? <laughs> Want ik zie dat niet. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar uh, we zijn er weer, we zijn er weer. Geen ja. storing, gerustig. gerustig. Nee, we zijn even wel uit de lucht geweest. Ik heb alweer een berichtje gekregen van uh, onze techniek dat we weer terug zijn. Dus de zender was even drie minuten uit ongeveer. En uh, dat is allemaal weer goed gezet. De antenne stond scheef en dat was dus de reden... Nou Roy, ik uh, las het nieuws in, uh, in internet, en in ja. de krant, noem maar op. De Recreade van Zandvoort die stopt ermee. Jeetje. Ja, want uh, het bestuur van de Recreade heeft in de meest recente bestuursvergadering officieel besloten om de stichting Recreade op te heffen. Ruim 52 jaar geleden is de Recreade gestart met als doel de kinderen in Zandvoort te entertainen gedurende de zomermaanden. En Roy, ja. ik kan me dat nog herinneren, want ik ben maar een paar jaar ouder. Ja. En wat zeg je ja. dan? Dan ben je een oude lul. Maar wel met een jonge geest. Ja, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. En, uh, nou, de afgelopen jaar is dus gebleken dat de bezoekersaantallen zijn teruggelopen voor de recreade. En waar eerst bakken met 120 kinderen geen uitzondering meer was, uh, zagen de vrijwilligers in de laatste jaren gemiddeld uh, 23 kinderen per dagdeel het project bezoeken. Nou, daarnaast heeft het bestuur ervaren dat het ook steeds moeilijker werd... om voldoende vrijwilligers te vinden die in de gelegenheid waren... om twee weken van hun zomervakantie te besteden... aan het intensief ja. samenwerken met andere vrijwilligers en kinderen. Nou, er zijn wat uh, vernieuwingen doorgevoerd om meer vrijwilligers te komen, uh, aan te komen... en om meer kinderen aan te trekken. Het concept van de recreatie is uh, in een geheel nieuw jasje gestoken... en het heeft verschillende opties bedacht om het zo interessant mogelijk te maken... voor jongeren om vrijwilliger te zijn bij de recreatie. Maar het is niet gelukt... Ze kunnen niet opboksen tegen de vele andere leuke activiteiten... die uh, ja, voor kinderen ook interessant worden georganiseerd. Want ja, we zijn natuurlijk een toeristendorp. Het stikt hier van de evenementen voor kinderen. Nou, het uh, moet opheffen van de recreatie is uiteraard niet in één vergadering besloten. En na vele heroverwegingen was er helaas geen andere uitweg meer. Maar, wat gaat er gebeuren? Het natuur maar... maakt van deze gelegenheid gebruik om alle enthousiaste vrijwilligers... en alle anderen die de recreatie mogelijk hebben gemaakt... om nog één keer te bedanken... Middels een afsluitend sante nou, Deze zal plaatsvinden op zondag 15 maart om 1 uur tot 4 uur in gebouw De Krocht. Het allerlaatste sante Bent u dan ooit bij de recreatie geweest en u wilt het nog één keer meemaken... of u wilt uw kinderen laten zien wat dat eigenlijk was waar u als kind aan meedeed? Mijn kind is alweer te oud, want die is alweer in de twintig, maar goed... Het is natuurlijk wel heel erg leuk om bij de laatste Santa Knaapie, uh, aanwezig te zijn. En uh, er één groot feest van te maken voor alle vrijwilligers en alle deelnemers die er vroeger aan deelnamen. Dat was in ieder geval uh, de Recreade. Nou, dan hebben we nog een berichtje over... Uh... Afgelopen 5 maart, want uh, Willem van der Sloot, onze hertenfluistelaar, die, uh, die, trok, die trof rond 11 uur uh, in de morgen twee herten in nood aan bij een vakantiepark in zijn dorp. De twee herten waren na een gevecht met hun gewei in elkaar geraakt en de dierambulance had aan Willem gevraagd om even bij de herten te gaan kijken. Nou, er staat ook een filmpje op, uh, op internet. Het is een beetje een dramatisch filmpje. Want ja, die herten daar met hun tong uit de bek hangen... helemaal bek af en uh, ze kunnen niet meer. En het, die hertengeweien zitten gewoon helemaal in de knoop dan. Hè? Ja, ja. Nou, het is uh, Willem toch gelukt om uh, de hertengeweien uit elkaar te krijgen. En uh, nou, doordat hij dus een trucje uithaalde om uh, met medewerkers van het vakantieperk... Uh, de herten naar een hoger gelegen duin uh, te sturen kwam door het niveauverschil, uh, konden ze dus met hun gewijen uit elkaar komen. Nou, dat heeft dan zo'n zo drie kwartier geduurd, maar het is allemaal goed afgelopen. Er is niks aan de hand. Maar waarom brengt, bedenkt zo'n dierenambulance dat zelf niet? Een dierenambulance komt bij een dier in nood wat gewond is... om het te vervoeren naar bijvoorbeeld een, een dierenhospitaal. Maar die hebben natuurlijk helemaal geen kaas gegeten van, uh, van, van, van herten, hoe dat allemaal werkt. Daar hebben we specialisten voor, en dat is Willem van der Sloot, en die is dan wel... Uh, niet echt meer in dienst, want hij is ermee gestopt, uh, had ik uh, gelezen. Ja, net als dat wij de td hebben. Maar het is wel zo dat hij nog steeds een hart voor dieren en voor herten heeft. Nou Rob. Uh, Rob. Uh, ja. Oh, ja. Rob, oh, Rob. Ik verspreek mij zo waar. Ja. Rob, hi Rob. Rob. Albert-Jan. Ja, Rob, Roy. Het, zijn, het is maar één letter verschil, hè. Roy. Het, is, het is een uh, Rob beetje Roy. lastig. Um, ja, ik heb natuurlijk nog veel meer nieuws, maar uh, dat wilde ik even bewaren voor straks, want anders hebben we niks meer. Nee, maar jij hebt wel een leuk plaatje. Staan. Ik heb een heel leuk plaatje. Er zit ook een beetje geschiedenis aan. Ik werk dus op een boot. En daar heb ik een, uh, een collega. En die is uh, nogal gek van, uh, van rockmuziek. Ja. Nou, dus die draait dan allemaal muziek overdag. Als we met z'n tweeën zijn. Want hij is, in de ochtend is hij alleen. Rond het middaguur kom ik er dan bij. En dat is dan uh, zes uur met hem samen. En dan na zes ben ik alleen. Dus in die zes uur tijd uh, dat we samen zijn draait hij muziek. Nou, dit is er eentje van. Dat is Twisted Sister met We're Not Gonna Take It. Ja, was lekker hè? even rocken op ja, de radio. Even, even, even, wakker, worden. even ja. wakker, wakker worden. Ja, Ik hoorde net van de TD die hier dus binnen komt lopen... dat het dus niet een paar minuten was... maar we waren maar liefst 16 minuten uit de lucht. Ah, Jawel. Nou ja, oké. Okay. Kan, ja, kan gebeuren. We zijn er gewoon weer. Hé, hey, uh, Cor, uh, de wateroverlast in de Haltenstraat. Ja, de kelders van een aantal ondernemers in de Haltenstraat in Zandvoort... die staan onder water. En waar het vandaan Jeetje. komt, is niet bekend. Want het is dweilen met de kraan open, vertelt Angelique... El Chenawai van lunchcafé The Corner. Nou, sinds 20 februari staat er elke dag wel een laag water in de kelder van Angelique. En we hebben een waterstofzuiger aangeschaft en daar zijn we dus elke dag mee in de weer. Twee keer per dag zuigen we en als er geen gasten in de zaak zijn, want het, ja, dat geeft natuurlijk wel veel herrie. Het is de eerste keer dat Angelique hiermee te maken heeft. Afgelopen oktober waren er in Zondvoert enorme stortbuien, waardoor hele straten blank kwamen te staan. Dat lijkt wel een zwembad, hè? dat, dat kennen we allemaal nog wel. Maar ja, toen had Angelique gewoon een droge kelder. En waar het dus nu vandaan komt, dat is echt onduidelijk. Meerdere ondernemers in de Halterstraat hebben daar dus last van. Zoals uh, Café de Klikspaan, de Bluuzonne en het voormalig restaurant Café Neuf. Bij de buren spoot het water zelfs uit de muur. En ik heb het in mijn handen gehad. Het is gewoon helder water en het ruikt niet muf. Dus ik denk ja. eigenlijk dat het leidingwater is. Het was niet de buurvrouw? Het was niet de buffer. nee. Angelique baalt enorm van de situatie, want ze maakt zich natuurlijk zorgen. Er zijn hier mensen aan het werk, er is hier elektriciteit, het geeft ja. overlast en het is vervelend. Nou, de Angelique heeft kort na de eerste keer dat de water in haar kelder stond aangeklopt bij de gemeente... Ze werd doorgestuurd naar spaarne en die verwees weer door naar het PWN. Dus ze zegt van ja, ik voel me echt van het kastje naar de muur gestuurd, niemand komt hier dus even kijken. Maar daar lijkt nu verandering in te komen. Want ja, er wordt natuurlijk media aandacht aangegeven. En dat moet de gemeente natuurlijk wel doen. Ja. Nou, de gemeente Zandvoort laat in de reactie aan NH Nieuws weten... dat er woensdag een eh, waterstandmeting is uitgevoerd door Spaarlanden. En de gemeente heeft bevestigd dat er een onderzoek komt naar de oorzaak... en dat er met de betrokkenen contact wordt opgenomen... in de hoop de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Nou, dit gedicht, of dit gedicht, dit bericht... <lacht> <gedicht>. is natuurlijk <lacht> wel van enige dagen geleden. Maar collega's van NH Nieuws waren erbij... En die hebben een klein verslagje gemaakt. En op het moment dat je het weghaalt, dan uh, zie je het gewoon weer naar binnen vloeien. Dus het is bijna een beetje onbegonnen werk? Ja, eigenlijk wel. Het is bijna met de kraan open. Angelique heeft een lunchroom in de haltestraat van Zandvoort. Sinds twee weken staat er dagelijks water in de kelder. 20 februari begon het hier. Ik kreeg een belletje van de achterbuurman van Angelique. Onze kelder staat vol. Uh, ga even kijken hoe het bij jou erbij staat. Nou, de buren hiernaast van de klikspaan uh, was het ook hetzelfde. Was het eigenlijk ernstiger dan bij ons. Uh, die hebben ook echt een pomp uh, moeten aanschaffen om dat water af te kunnen voeren. En uh, ja, ik maak me gewoon zorgen. Uh, er wordt gewerkt hier. Je hebt elektriciteit. Uh, het is overlast. Het is echt uh, vervelend. Ja. Uh, we hebben een waterstofzuiger aangeschaft. Uh, dagelijks, twee keer per dag, uh, halen we het water weg. Het kan variëren van uh, drie volle bakken tot vijf. En uh, ja, constant zuigen. En ze is niet de enige die wateroverlast heeft. Bij meerdere zaken in de Halterstraat staat water in de kelders... Sommige ondernemers hebben zelfs standaard een pomp aanstaan om het water af te voeren. Uh, men zegt dat het grondwater is, maar ik heb mijn twijfels daarover of het grondwater is. Uh, grondwater naar mijn mening is troebel en uh, heeft de geur van aarde, een, een beetje een muffe geur. En dit is gewoon echt uh, ja, zuiver water. De gemeente Zandvoort laat weten dat er gisteren een grondwaterstandmeting is uitgevoerd. En dat er onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak in de hoop het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Nou, ik had verwacht dat er iemand zou langskomen van, goh jongens, hoe ergens is het? Uh, nou ja, PWN is wel geweest, heeft de bol opengegooid, maar die konden niks vinden. Maar ik verwacht dat er actie ondernomen wordt en dat ze ja, ons helpen als ondernemers en uh, als bewoners. Dat ze er voor ons gewoon zijn.